Bij Bristol profiteer je nu van kortingen tot 30% op de Leren Schoenencollectie. Bristol. Pretty smart. Met Veronica. Veronica. Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Rusland werkt weer mee aan het graanakkoord met Oekraïne, Turkije en de VN... dat heeft de Turkse president Erdogan bekendgemaakt. Rusland trok zich afgelopen weekend terug uit het akkoord... na een aanval op Russische oorlogsschepen in de Zwarte Zee. De deal gaat over de export van Oekraïns graan. Bouwend Nederland baalt ervan dat de Raad van State heeft besloten... dat voor elk nieuwbouwproject weer apart moet worden gekeken... of een natuurvergunning nodig is. Daardoor dreigen tienduizenden bouwprojecten te worden vertraagd. Maar volgens deze advocaat heeft een natuurorganisatie uh, van... Van een natuurorganisatie valt dat reuze mee. En op het moment dat je gewoon een correct verhaal hebt liggen... waarin dus je wel ook met de bouwemissies rekening houdt... dan kan je project wel degelijk passeren. Zei hij tegen de NOS. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan... in het hoofdkwartier van de politie in Seoul. Aanleiding zijn er ruim 150 doden bij Halloweenfeesten afgelopen weekend. In aanloop naar het drama zou een paar keer zijn gewaarschuwd... dat de situatie uit de hand liep, maar de politie deed niets...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 En dicht nog. De buien trekken langzaam weg en daarna komt de zon erbij. Ook de wind neemt langzaam af. Het wordt vandaag zo'n 15 graden. En voor meer over het weer, ga je naar weer.nl. Dan even een blik op de weg. Probleem op de A29, bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de Volkerakbrug doe je er 11 minuten langer over. En de andere kant op, ook een vertraging. Eveneens voor de Volkerakbrug, daar 9 minuten. Het antwoord is simpel. Wat simpel heet 8 gig data plus 4 gig gratis nu voor maar 10 euro.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 Wat is dat voor gebrand? Ah, ik hoor het al, het is de muizenval met Martijn Meus. I'm I'm smiling smart Show Martijn Muis. de race van vroeger. Maar Racing Reds kan ook. Editors bij Veronica. En daarvoor... Genesis en Jesus, He Knows Me. Waarschijnlijk ken je hem wel. Maar ja, dan toch nog even drie dingen... die je misschien nog niet over hem wist. De top drie van dingen die je nog niet wist. Over... Jezus dus. Nummer drie. We beginnen bij Gabriel Jesus. Dat is een voetballer. Die speelde jarenlang met rug nummer 33. En dat had een reden... 33 was namelijk de leeftijd waarop Jezus werd gekruisigd en uiteindelijk stierf. Nummer 2: De hagedissoort Basilisk heeft als bijnaam de Jezus-Christus-hagedis. vanwege zijn vermogen om over water te lopen. Nummer 1: En dan de nummer 1. Oh, in de top. Waar zijn mijn pauken gebleven? Hallo, pauken? Ja, pauken is even lunch lunchpauze. Maar daar is hij dan. De nummer 1 in de top 3 van dingen die je nog niet wist over Jezus. Ja, wij vieren altijd. De geboorte van Jezus met kerst, hè? 25 december. Daar klopt helemaal niks van. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij niet op 25 december werd geboren, maar op 17 juni. The in the house. Eén voordeel, dan is het al kerst geweest. The in the house. Al die ellende met uh, ouders, schoonouders, toestanden, hè, lekker. The in the house. Ja, Veronica. Nou, gelukkig nieuwjaar denk ik dan ook maar, hè? Als we blijkbaar de kerst al hebben gehad. Leuk zo van Veronica met uh, die hele mooie plaat van Chris Stapleton. En hoe heet die andere ook weer ziet? Joy Ledoken. Hoor je zo meteen naar Barry White. I'm like a blind man. trembles at the sound is het toch een onuitsprekelijke naam. Dus ik ben heel blij dat Sietz ooit op een bandje heeft gezegd... hoe je het precies moet uitspreken. Het is Chris Stapleton met Joy Aladoken. Dankjewel. Nou, die dus. En samen zongen ze Sweet Symphony op deze... Woondag, in de middag. Middag. Met een glimlach Doe je werkdag. En is er misschien iets van uw gading bij het pet van vandaag? Sterke kopie. Of toch liever... tijd. Een broodje, Brie. En over die broodjes gesproken. Een appje van Johan de Koning die zegt: Ja, misschien een heel stomme vraag. Maar waarom eten jullie niet gewoon even om kwart voor twaalf voor het programma? Het ziet er altijd zo knullig uit op de cams. Ja, Mark. Uh, ja, goede vraag. Bedankt. Okay, uh, bedankt namens Johan. Kom <lacht> ineens onwijs bekeken. Uh, ja, nou ja, het is niet voor niks een lunchprogramma. Het is niet voor niks op de radio, denk ik dan maar. Maar excuses als we je eetlust bederven elke dag. We zullen proberen wat minder te smakken op beeld. Ja, lunchshow voor deze woensdag dus met C.C. Top op de radio. En give me all your love.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 Hold Back the River. Lunchshow van Veronica. En speciale mededeling voor Johan de Koning. Ik heb de bammetjes op. Jij ook, Mark? Ja, heel ja, goed. Meer muziek onderweg. Onder andere een toevoeging voor de top 10. Liedjes die iets met stilte te maken hebben. En Tori Amos, Mink de Ville. Komen eraan over een paar minuten. It's gonna be a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 Er te doen als maatje doet wat met je. Want maatjes doen het toe voor elkaar. Door te helpen, samen dingen te doen of er gewoon te zijn. Daarom steunt het Oranje Fonds maatjesprojecten. Word ook maatje op oranjefonds.nl slash maatjes.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 ...of pistachenootemix gezouten met 25% probeerkorting. Goedemiddag, Radio Veronica en de verkeersupdate van Flitsmeister. Er is één vertraging. Dat komt door een auto met pech. Op de A27 is dat, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwe Dijk en de Mejwedebrug. Vier kilometer langzaam rijden en stilstaan. Lengte neemt toe, vertragingstijd momenteel 17 minuten. Let's get back to the music. Hey, dit. dit is het nieuwe Radio Veronica. Right, Mous. Veronica. We love music.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 They say the man is crazy on the coast Lord, there ain't no doubt about it Yeah. Hey. Mi carro, Rosita, usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo, ya me robaste mi televisión y mi radio, ahora quiero llevar mi carro, no me haga así, Rosita. ven aquí, eh, hey. usted que es al Rosita. dit liedje dat oorspronkelijk heel, maar dan ook heel anders ligt. Oorspronkelijk namelijk gespeeld op slechts een klaversymbool. Tori Amos, Professional Widow. En op Google weten ze het ook allemaal niet meer. Daar uh, staat in principe bij tot welk genre dit behoort. Maar uh, ja, waarschijnlijk hebben ze bij de headquarters van Google ook gedacht... Nou, ja, wij komen er niet uit, we zetten gewoon alle stromingen neer... die we kunnen verzinnen. Dus het begint met alternatief slash indie. Oké, okay, kan ik inkomen. R&B en soul... Vind ik al iets lastiger. Dance electro, ja prima. Pop, altijd goed. Maar dan German pop. Ik weet niet wat hier precies German pop aan was. <laughs> uh, maar we zoeken het uit in onze eigen tijd. Half om half, half, half, half, half, half. Ja, een toevoeging aan de lijst met liedjes die iets met stilte te maken hebben. En uh, ja, dit zou ik dan willen categoriseren in uh, het vakje kerkmuziek. Begin in elk geval met een kerkorgel. En is dat dan de reden dat hij in de lijst staat? Omdat je in een kerk stil moet zijn? Nou, niet helemaal. Er zit ook een stilte in, in het nummer dat ik wil aandragen voor de top 10. En denk zelf ook alvast na over uh, wat jij in die lijst zou willen zetten. Alles met silence in de titel of quiet. Of waar dus een stilte in zit, daadwerkelijk in het liedje. Wees alvast welkom via de app van Veronica. Mijn suggestie is deze. Faith, George Michael bij Veronica. Oh, well, I guess it would be nice. Shut Bij Veronica, mijn suggestie voor de lijst met liedjes die iets met stilte te maken hebben. De lijst die, uh, ziet er trouwens als volgt uit tot nu toe: nummer 10 Oh, so quiet. 9 oh. There's nothing left. Oh, yeah, this song. Het is een vrij slechte montage. Vallen er vallen geen stiltes. Even naar kijken. <laughs> Als je zelf ook nog een suggestie hebt, laat me weten via de app van Radio Veronica. Zijn we te bereiken, daar mag dus een stilte in zitten. Of iets van Silence of Quiet in de titel. En uh, Richard, ja, je moet nog even uitleggen of die plaat daadwerkelijk bestaat. Of dat je gewoon een andere band bedoelt. Is de kast al gedraaid met Het is stil in mij? Of was het een kast van dik hout? Dat kan natuurlijk ook. Goed. Ja, toevoeging voor de lijst. Welkom via de app van Radio Veronica. Jij bent nu aan de beurt en de tweede helft zo dadelijk... na één uur met misschien wel jouw suggestie op de radio. Nieuwe muziek nu, Man Made Sunshine. daarvoor. Nieuwe muziek, Man Made Sunshine. Het is de zanger van Nothing But Thieves, maar dan onder een hele andere naam, maar wel weer heel erg mooi. Hey Mark! We hebben allebei de bammetjes op. Dat is ook te zien op de webcam. Ja. Door sommige mensen wordt dat angstvallig in de gaten gehouden. Ons buffet. Ja. Het is kortom tijd om na de bammetjes even een slokje koffie te nemen. En wie gaat naar het koffiezetapparaat? Dat bepalen we met de koffiequiz. En we gaan met de coronary even naar Bombay. Tegenwoordig heet het trouwens Mumbai. Je voelt de vraag al aankomen... De afstand, bergweg Hilversum naar Mumbai Centraal Station. Uh, uh, de, uh, niet hemelsbreed, dus. Ja, hemelsbreed. Oh, hemelsbreed. Oh, uh, ik denk um, 8000 kilometer. Maar nou, ik ga wel voor 12. 12.000, voor de duidelijkheid. En het goede antwoord is 6838,48. Ik loop nu even een klein stukje naar het koffiezetapparaat.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 <laughs> zeg dat wel. En dan wordt ze ook nog samen gedanst. Terwijl familie en vrienden hun ongezouten commentaar geven. Oh, dat is okay. een lekker ding. Zo zijn er nog veel vragen. Met als belangrijkste vraag slaat de vonk over. Liedje op het eerste gezicht. Zaterdag om 8 uur op SBS 6.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 Jumbo stopt per direct met de nieuwe WK-reclame. Daarin zijn hossende bouwvakkers in een Polonaise te zien. Op Twitter regende het klachten. Veel mensen vinden de spot niet kunnen... vanwege de vele slachtoffers die vielen bij de bouw van stadions in Qatar. Jumbo zegt het niet verkeerd te hebben bedoeld en biedt zijn excuses aan. Minister Adema houdt toch vast aan de stikstofdoelen van het kabinet. Het leek er gisteren even op dat hij de boeren de bood om van de deadline van 2030 af te wijken. Maar dat klopt volgens zijn woordvoerder niet... VVD en D66 eisten vanmorgen al dat de minister afstand zou nemen van zijn uitspraken. Ik vind het echt uh, dramatisch voor de bouw, uh, want... Sorry, deze moet ik hebben. Het zal inderdaad leiden nee. tot enorme vertraging. Ook niet. Nee. nee. In drie maanden geeft hij ziet he? dus dat uh, nu voor iedereen het nou, laat lijkt neer deze dan. De van ja de hoor. Redline. Die luxe kunnen ons op dit moment niet permitteren. Dit soort uitspraken die moet hij terugnemen. Hij moet zorgen dat hij uh, zich achter het coalitieakkoord schaart. De woordvoerder zegt nu dus dat Adema dat inderdaad doet.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 En plus. Je oom is een handige zakenman. Hé, twee onder kopen, weinig in gewoond, heeft altijd binnengestaan en is weer een fruitje geweest. Maar als je zeker wil weten dat je je huis goed verkoopt, kies dan voor een NVM-makelaar. Want die heeft de expertise, data en het netwerk om het maximale eruit te halen. NVM, zeker weten. De volledig nieuwe Mazda CX60 Plug-in Hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant.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 Veronica tegen je zou zeggen deze plaat is al 21 jaar oud dus <totiekt> heftig hè Blue Control het was uh, ooit een hit begin zeros hidden up staal bij Radio Veronica 13 dubbele punten 13 op de klok en tijd voor een liedje in de top 10. liedjes die iets met stilte te maken Hoof, hebben hof, hof, en in dit geval is het woord aan Debbie Debbie goeiemiddag. middag hoe is het ja uh, heerlijk ik zit lekker voor het raam in het zonnetje dus oh. Is dat die je werk? Uh, nee, dat is niet Sorry, dit was trouwens, ik bedenk me ineens... terwijl ik deze vraag stelde, die ook heel anders opgevat kan worden. Zo bedoelde ik het niet. <lacht> nee, dat is ook niet mijn werk. Nee, nee dat had ik ook niet gedacht, maar... <lacht> oh, hoe ga ik dit dan nou weer goed maken? Ik ja, kan maar beter mijn mond houden, denk ik... om een beetje in het thema te <lacht> blijven ook... Hush, hush, ja. Yeah. Ja, precies. Nou, die is heel toepasselijk nu ineens. Uh, want je vraagt om harsh van, uh, van Shaker, Ik dacht heel even zit daar dan een stilte in. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met de titel Hush. hush. Juist, ja. juist. Harsh little baby, don't you cry. Dat is toch zo'n kinderliedje ook? Uh, ja. ja, dat denk ik wel, ja. ja. denk ik eigenlijk ook. Dus vandaar. Ja, super. Ja. Um, beschouwen we dit gesprek nu als compleet mislukt of... Uh... Nou, nah. nah. nah. <laughs> een zesje. Een <laughs> zesje. <laughs> Wat is er voor nodig om het nog naar een zeven te trekken? Nou, zet hem maar aan, denk ik. Oh ja, dat is wel een goed idee, in principe. Dan vergeten we gewoon dit hele gesprek... en dan gaan we gewoon genieten van Cooler Shaker en Hars. Heel fijn, heel Dankjewel, fijn. Dank je Debbie. Fijne middag. Joe, fijne Goeie. middag. Doe. de muziek. Ja, muziek, daar kun je uren naar luisteren. Je kan er uren over discussiëren. Je kan er lijstjes van maken. Hé, hey, dat is misschien wel een goed idee. Zo aan het einde van het jaar even de balans opmaken. Wat zijn nou de duizend beste platen ooit gemaakt? Hij nou, komt er weer aan. De top duizend aller tijden. De stembus is sinds afgelopen vrijdag open. Je mag uh, maximaal 25 liedjes inzenden voor de lijst van dit jaar. Op radioveronica.nl en via de app. Ben benieuwd of Pearl Jam weer bovenaan staat dit jaar. Dit is een van ze, Alive. Je teken van leven, Annette Noorder. Yeah, I'm still alive. App juist via de Radio Veronica app. Pearl Jam. Ja, in dit geval zijn er geloof ik ook geen doden, nog gewonden bijgevallen. Tot meteen na de piep, een van de berichten uit het nieuws van vandaag. En in dit geval is het ook wel leuk om de beelden er even bij te zien. Ja, hoe ga ik dit omschrijven? Het is een uh, filmpje gemaakt in Londen. Daar was het, uh, net als hier, een beetje onstuimig. En daar waaide iets door de straten. Het <lacht> ziet er echt bizar uit. Laat ik het zo omschrijven. Kerst viel vroeg dit jaar in Londen. Als je de beelden erbij wil zien, check even mijn Instagram. Dat is instagram.com slash met twee keren lange I. Dus Martijn Muis op Instagram om het filmpje te bekijken bij het nieuws van zometeen. Just de dingen net even anders doen. Bij de zorgverzekering van Just geen ingewikkelde pakketten... met zorg die je toch niet nodig hebt. Waarom moeilijk doen als het ook smart kan? Niet in de wachtkamer bij de dokter. Jij appt de dokter voor snel advies. Just wat jij nodig hebt. Ga naar just.nl. Just, je zorgverzekering. Hallo, Nico Dijksoor hier. Heb jij ooit in een kroeg naar een hele slechte band staan kijken... die ze in de Ziggo Dome speelden? Over die band, tire pressure, schreef ik het boek bijna op de radio. Koop dat boek. Maak ze eindelijk beroemd.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 Jij nodig hebt. Ga naar Just.nl. Just, je zorgverzekering. November wordt een heel bijzondere maand. En niet alleen omdat we een jackpot hebben van 12,6 miljoen netto. Nee, alleen deze maand maak je ook nog eens koos op één van de 25 BMW's ix3. 100% elektrisch. Dus koop snel je straatslot in de winkel of op straatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van loterij. Stel bij de, de toe dus to plus. Bij Ikea snappen we heel goed hoe je van je huis je thuis kan maken.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 Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld, 5 minuten. En door het auto met pech op de A50 Eindhoven Os voor eerde 9 minuten extra reistijd. Now let's get back to the music. Dit, dit is het nieuwe Radio Veronica. Martijn Muis. Veronica. We love music. Een kamertje apart met room 5. Make love and listen to the music. Spreek uw bericht in Na de Piep. Na de piep. En luister even mee naar het nieuws van vandaag. Een van de berichten uit de krant, of in dit geval van uh, TikTok. Daar werd een uh, filmpje gepost. <laughs> Dat is echt te grappig. Mocht je geen TikTok hebben, maar wel Instagram. Check even mijn uh, Instagram account. In de stories, daar vind je de bijbehorende beelden. Instagram.com slash Martijn Muis. Met in dit geval nieuws en beelden uit Londen. Daar hangt de kerstversiering al. Of eigenlijk moet ik zeggen hing. Want twee enorme kerstballen zijn namelijk van een gevel gewaaid... met de harde wind van gisteren. En als ik zeg enorme kerstballen, dan bedoel ik ook echt enorme kerstballen. Het gebeurde in hartje Londen en het tafereel werd dus vastgelegd op TikTok. Een nogal surrealistisch gezicht. Twee echt hele grote kerstballen die komen de hoek omgezeld, Raken op een haar na een paar voetgangers en een auto... Nou ja, die auto die wordt volgens mij wel geraakt en die krijgt volgens mij ook echt wel een zetje. Vervolgens knalt één van de kerstballen tegen een bushokje. Waarna het uh, zilverfolie dat eromheen zit verpulverd wordt. En de bal zijn weg vervolgt, maar dan uh, nou ja, zonder uh, de zilverkleur eromheen. Onder de TikTok-video staan ook een boel grappige opmerkingen zoals... Ja, ga dit maar eens uitleggen aan je verzekering dat je bent geraakt door een kerstbal. Spreek uw bericht in Na de Piep. Na de Piep. Of het wordt vandaag iets later, want ik ben geraakt door een kerstbal. Ja, nee, tuurlijk joh. Nou, uh, leuke reacties, dat is ook precies waar wij naar op zoek zijn. En heb je er een, laat het maar weten via de app van Veronica. Om je een uh, zetje met een zonder kerstbal te geven, dit is uh, ons idee erbij. Mark, wat kun je verzinnen? Uh, in, Lo in Londen gooien ze alvast een balletje op voor de komende kerstdagen. <laughs> ja, als dit op je kop terechtkomt, dan zie je wel sterretjes. <laughs> en wat zou je hier zelf bij kunnen verzinnen? Ben benieuwd, laat maar weten via de gratis Radio Veronica app. Start the original onder de lijsten. 1000 you, keer je radio harder. 1000 keer kippenvel. 1000 trips down memory lane. En 1000 legendarische tracks. Bepaalde tot duizend aller tijden. Meer info op radioveronica.nl. We love music. Like a river running. Did I fall so blind when you were mine. Nieuwe muziek bij Veronica. Little Quirks, dat is de bandnaam. En All My Friends Are Birds is de titel. Spreek uw bericht in na de piep. Na de piep. Opvallend tafereel in Londen. Daar zijn ook beelden van. In Londen, daar hangt de kerstversiering al. Of beter gezegd, daar hing de kerstversiering. Want twee enorme kerstballen zijn van de gevel gewaaid. Net als hier in Nederland, waaide het in Engeland ook behoorlijk. Gebeurde in Hartje, Londen. Het tafereel werd vastgelegd op TikTok. En ja, het is het nogal een surrealistisch gezicht. Twee enorme kerstballen die komen de hoek omgezeld, Raken op een haar na een paar voetgangers en een auto. En vervolgens knalt een van die kerstballen tegen een bushokje. Dan zie je het zilverfolie de afspatten... Maar na de bal zijn weg vervolgd. Uiteindelijk werd hij geloof ik door een roadblock tegengehouden. En dat was dus het einde van het, reisje, het vervoegde reisje van de kerstballen. Spreek uw bericht in na de piep. Na de piep. De leukste inzendingen en dankjewel voor alle appjes zoals Ferron heeft ingezonden. Wat was de pieksnelheid van deze ballen? <lacht> Pascal, goed ophangen van de kerstversiering, interesseerde zich geen bal. André even kijk. Why did is happen? Petra, kerstversiering slingert door de straten van Londen. Even een boom opzetten wie de schade gaat betalen. Mick, bij het ophangen hadden ze de ballerverstand van knopen leggen. Erik, zwabber, ook wel toepasselijk, bijna leverden de kerstballen een piek aan schadegevallen. Londen werd letterlijk een kerststuk. Eddie van der Weert, zoveel ballen in de lucht houden is ook gewoon niet te doen. Jerry, de ballen raakt op een engelenhaartje na geen mensen. Welke kalkoen heeft het bedacht om dit op te hangen met slecht weer? Henry Smets, het is goed kerstmis met die vallende ballen. Altijd fijn als de kerstdagen op rolletjes lopen. Remco de Jong, aankomen waaien met je kerstversiering. Deze is van Jasper. Nu nog even iemand versieren om het op te ruimen. En Jari aan de telefoon. Jari, goedemiddag. Hoi, goedemiddag Martijn. Hallo, wat had jij hierbij bedacht? Ik had uh, de bal even doorspelen naar de verzekering. <laughs> Daarvan zeggen wij... Ja, yeah, die is leuk. De bal even doorspelen naar de verzekering. Levert jou een Veronica-t-shirt op? Want die wil je dank geloof ik... Dankjewel, dankjewel. Ja, nee, precies. Oké. Okay. we naar je op. Dankjewel voor het meedoen. Helemaal goed. En een fijne middag. Hetzelfde gelet. Hetzelfde Fight for your ride to party. Christmas party. The Beastie Boys. Voor je ride-to-party. Het muzikale feestje gaat zometeen gewoon door. Jij bepaalt wat er op de playlist komt. En heb je een idee voor deze woensdagmiddag? De Bonanza gaat zo dadelijk van start. Met al je muzikale wensen. Ze zijn welkom via de Radio Veronica app. Zometeen hoor je hem wellicht terug bij Rob en Caroline naar Frankie Valley.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 En je hebt first-class internet. Dat is 100% glasvezel-internet van KPN. Supersnel, stabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert zakelijk glasvezel gratis. Kijk op kpn.com zakelijk. Nu bij Dirk. Carvan Sevitam, Alle varianten voor maar 2,49. We begrijpen dat je geldzaken je steeds meer bezighouden. Meer inzicht kan je... Je helpen betere keuzes te maken. Praat daarom over je geldzaken met vrienden, familie of met ons als je je zorgen maakt. Het Rabo-team Hulp bij Geldzorgen staat voor je klaar. Met inzicht kun je betere keuzes maken. Dat helpt jou en de mensen om je heen. De coöperatieve Rabobank. Ontdek ook inzicht in de Rabo-app. Zie hoe je ervoor staat en hoe je budgetten instelt.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 Met als belangrijkste vraag slaapt de vonk over. Lied je op het eerste gezicht. Zaterdag om 8 uur op SBS 6. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijker gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewie.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewie. Afval bestaat niet.